Eerder won de Canadese Christine Nesbit de 1500 meter. Finished de voor Marit Leenstra en Lotte van Beek. Dan het weer vanavond vanuit het westen regen. Morgen begint bewolkt en dan juist in het oosten regen. Maar smiddags breekt de zon door. Het wordt 8 tot 10 graden. Tot zover het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie: twee meldingen. Eerste A9, Amstelveen richting Diemen. Daar is bij Diemen de verbindingsweg dicht. Komt door een ongeluk. En de tweede melding: <menseur> de A15, Gorkum richting Nijmegen.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 Gevangen in een lichaam van het verkeerde geslacht is een dure operatie de enige oplossing. Vanavond in debat op 2, rond kwart over 9, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Nogmaals, goedenavond. Even snel standjes halen. Is de spanning terug in Den Haag van Vliet? Nou, na 4-0 zou het eigenlijk niet moeten kunnen tijdens één journaaltje, maar. Uh... Het is wel in ieder geval 4-1 geworden. na een Achterin bij PSV een misverstandje. Marcelo schiet de bal tegen Beugelsdijk op nadat er een vrije trap is geweest voor Ado Den Haag. Vervolgens moet Waterman de bal wegstompen. Dat lukt hem wel, maar dan ligt hij op de grond in de knoop met Poupon. En terwijl hij opstaat is het Vicento die de bal over hem heen schiet in de goal van PSV. De treffer is gemaakt voor Ado, maar PSV natuurlijk veel sterker. En nog altijd met 4-1 voor na 63 minuten. Ajax VVV Bas Tichler. 0-0 met de eerste vrije schop van Eriksen die maar net naast Aan de andere kant een bal van Turk die eigenlijk ook maar net naast Goed schot, wel nu er zijn doel uit moet om een bal op de borst op te vangen en dan naar voren te trappen. Dat is nog bijna een paas die voor de voeten komt van Boerricht. Maar uiteindelijk schiet de bal door in de handen van Maanpa. Ajax heeft wel de bal, maar wordt maar heel mondjesmaat gevaarlijk. 0-0. RKC staat voor in Heerenveen en die houdt kamp. Nog steeds ook na 20 minuten. Aardige wedstrijd, open wedstrijd. Wat kansjes, mogelijkheden. Maar die ene grote kans die werd benut. En die was voor RKC. Via Jozef Zo Staat het 1-0 voor de Waalwijkers. Bek en Nak staan zo laag omdat ze niet scoren. Erachter. Nou ja, dat is wel een van de oorzaken. Deze wedstrijd 18 minuten oud. Hele grote kans eigenlijk niet gezien. Wat momenten voor de goal van Nak. Maar Zwolle scoort inderdaad niet. Met driver's seat. Is het eenrichtingsverkeer in de arena Bas? Zonder meer. Uh, maar wel 0-0. En dan is eenrichtingsverkeer toch minder leuk dan als je met 2 of 3-0 voorstaat. Ajax-VVV is het affiche waarbij Ajax echt denk ik, 70% balbezit heeft. Maar nauwelijks gevaarlijk wordt. De wedstrijd is eigenlijk wel zoals verwacht. VVV zakt uh, totaal in. Met 4 verdedigers en 5 middenvelders die eigenlijk heel dicht tegen de verdediging aankruipen. Er is heel weinig ruimte. En zo blijft VVV wel overeind. Omdat Ajax in een te laag tempo speelt. Omdat Ajax de finesse niet heeft om er doorheen te snijden. Nu wel een hoekschop mag nemen. Dan kan het altijd gevaarlijk worden. Dat is duidelijk. Bal komt voor het doel. paar bijna ineens geklopt. Hij kan de bal die van Eriksens voet vertrekt. Bij de vlag nog net over de lat tillen. En dat levert dan logischerwijs aan de andere kant opnieuw een hoekschop op. Daar komt Eriksens zich dan ook weer vermelden. Zo is de keeper wel alert. Want er zijn ook keepers die het te laat in de gaten hebben. En hij, Maanpa, is net op tijd terug. En behoed zijn ploeg voor een achterstand. VVV dus uh, terug en hopen dat Ajax een keer de bal verspeelt. En dan maar gokken op een countertje. Dat heeft twee kansjes opgeleverd. Terwijl de hoekschop van Ajax nu komt en wordt weggekoppeld door Rado Savjevic. Dan moet Kullen op de rand van het staffelbied de rest doen. Dat doet hij ook wel trouwens. En dan wil McQuire lopen achter de bal aan, maar komt er niet aan te pas. Blind krijgt hem voor zijn voeten en schiet dan vanaf een meter of dertig, maar ruim naast. Zo is er wel een belegering van Ajax op dat gendloze doel, maar heeft die belevering... Belegering nog niet echt voor gaten in de muur gezorgd. Al 25 minuten lang niet. PSV had het in een heel wat uitwedstrijden moeilijk. Maar vanavond in Den Haag niet. Frank Vieruit. Nee, het klusje was eigenlijk voor de rust uiteindelijk al geklaard. Maar nu 4-1. Je hebt dan trainers die in de rust zeggen: als je met 3-0 achter staat, weet je wat? We beginnen gewoon opnieuw na rust. En kijken of we er na rust in ieder geval nog een wedstrijd van kunnen maken. Nou, daar is Ado dan in ieder geval aardig mee bezig. Want na rust is het gewoon 1-1. En Ado heeft na die goal die ze hebben gemaakt via Vicento. In ieder geval de geest een beetje gekregen en probeert het nu PSV wat uh, lastig te maken. Willems moet eraf, is geblesseerd geraakt zojuist. En dat betekent dat uh, Wilfred Bauma weer wat speelminuten kan krijgen op de linksbackpositie bij PSV. En uh, ja Willems, je had al een tijdje last, je was al twee keer op de grond gaan liggen en de derde keer was toch echt een beetje te veel van het goede. Nu dus Bauma voor hem in het elftal. En Ado dat uh, ja, gewoon probeert nu in ieder geval de aanval te zoeken. Hij heeft al een, een kans op 4-2 gehad. Via Vicento opnieuw. Op kopbal. Maar die bal ging een metertje of twee over de goal van Waterman heen. Maar je ziet toch af en toe dan ook weer de onzekerheid bij PSV achterin. Wat dat betreft is het wel goed dat Ado eventjes uh, aanzet af en toe. Nu goed weggedraaid door Narsing. En dan de lop. Hij probeert het in de verre hoek. Over Coutinho heen, maar hij loopt hem ook over de lat. En dat betekent omdat Coutinho er nog aan zit dat PSV slechts zijn hoekschop overhoudt. 71 minuten zijn we onderweg. De echte overtuiging bij PSV is er niet meer. Maar dat komt ook omdat ADO heeft besloten nu serieus werk te maken van de wedstrijd. Het is lichtelijk laat, want PSV leidt 4-1. Hoe is het met de Heerenveen, de Andy? Ja, nog niet super, Ronald. Het staat 1-0 achter tegen RKC Waaldijk. En, uh... Ik kan dat niet echt onverdiend uh, noemen. Het was een goede goal van Jozef En daarna zelfs een uh, hele goede mogelijkheid tot 1-2. Uh, toen, en hoe is het toch mogelijk? Waar is die jongen zijn grote talent gebleven? Gouwe Leeuw weer eens in de fout ging. En uh, Chevalier uh, alleen op de keeper af kon gaan. Maar niet zelf zelfzuchtig de bal breed legde. En die bal ging er dus niet in 1-0. Nog altijd de hoekschop geweest voor Herenveen. Levert niets op. Maar gaat wel weer terug naar de ridder. Maar Frank, jij hebt wat te melden. PSV Een schot uit de tweede lijn van Van Bommel. Die ongelooflijk sterk speelt vandaag. Dat kan ik dan gelijk ook even melden. En het is Coutinho die de bal loslaat. De Rijk die doorloopt en hij scoort tegen zijn oude club. Hij maakt de 5-1 voor PSV bij ADO. Bal zit voor Heerenveen in het haagje. 1-0 achter, buitenspel gezien en gegeven. Fin Bogason, Heerenveen 1-0 achter. Kan niet echt de bressen slaan in de verdediging van RKC Waalwijk Dat, om maar een mooie voetbalterm te gebruiken, goed staat. Ook op het middenveld met Jeff Stans. In plaats van Rodney Snyder daar op dat middenveld. Die het goed doet, daar een soort breekijzer is. En die ervoor zorgt dat Joris iets bijvoorbeeld. Weinig aanvallende aspiraties, hij heeft ze misschien wel. Maar kan uitvoeren. Twee man, koppen. En dat mag van de, dat de Jan. Maar nu niet, dan wordt er een overtreding gemaakt... Tegen een speler, tegen Chevalier van RKC Waalwijk. En dat levert een uh, vrije trap op. Op toch wel een redelijk prettige plek. Ik denk niet dat het van daaruit door Bukhari in één keer gaat. Want het is halverwege de helft van Heerenveen. Maar toch, dit zijn van die momenten waar RKC gevaarlijk kan zijn. Met uh, bijvoorbeeld Braber. Nu komt ook uh, Martina mee uh, naar voren. Die kan goed koppen. En uh, Bukhari laat het dan over voor een met Het uh, rechterbeen voor Nadja. Eens kijken wat dit uh, gaat opleveren. Veel lange mensen mee naar voren. Komt die bal van Nadja hard ingespeeld. Maar weggekookt uit de verdediging. En zo ook na een klein half uur spelen. Heerenveen RKC 0-1. Hoe gaat het de Zwolle achter? Ja, niet fantastisch. 27 minuten oud dit u wel. 0-0 stand. En ik heb het gekke gevoel. En ik weet niet of het klopt. Maar ik denk het toch wel. Anders zou ik het niet zeggen. Dat bij de ploegen misschien wel geen 100% geven op dit moment. Zwolle speelt de bal vaak heel langdurig achterin rond. Tussen Lachman en uh, Joey van den Berg. Dan de doelman weer eventjes. We zien dat nu eigenlijk ook te hoog van de middenlijn. Misschien hebben ze te veel naar het Nederlands elftal gekeken deze week. Normaal gesproken toch het goede voorbeeld zou je denken. Maar ik denk dat als collega Tichelen terugdenkt aan die wedstrijd in de arena. Dat de koude rillingen nog steeds over zijn rug lopen. Zo weinig gebeurde daar. Zwolle heeft dat afgekeken lijkt het wel. Lachman naar nou, Van den Berg. En dan gaan we weer terug naar de doelman. Zwakke bal van Lachman. Die op deze manier halverwege zijn eigen helft. Dat is waar hij staat. Hij trapt de bal terug en geeft zo een corner weg. Omdat hij hem nonchalant richting Diederik Boer zijn eigen keeper trapt. Zwolle is uh, ja, niet in best te doen uh, vanavond nog. Er is ook een fase geweest terwijl we wachten op de hoekschop dus van Nak Breda. Er was een fase zo tot een uh, minuut of twintig in de wedstrijd dat je eigenlijk zat te wachten op een goal van Nak Breda. Verbeek met een hele grote kans. En hij is het die nu voor Nack Breda de hoekschop uh, mag nemen. Boer lag toen op dat moment, mocht u het gemist hebben, uitstekend in de weg. Nou, daar is uh, Danny Verbeek met de corner richting tweede paal. Daaf Buis, maar weggekopt door Pluim. Schieten vanuit de tweede lijn door Botteguin. Ja, dat zou toch ook wat geweest uh, zijn als hij nou zou scoren tegen zijn oude ploeg. Het was trouwens leuger, zie ik. In tweede instantie 0-0. 28 minuten houdt Peknak. Met de komende week voor de boeg dacht Ajax snel scoren. En dan Bas Tichelen? Ja dan rustig uitbuiken. Maar snel scoren is in ieder geval niet gelukt. Fischer kreeg nu wel in kansrijke positie de bal op de rand van het biedt Het is 0-0 bij Ajax tegen VVV. En Ajax is uh, bezig aan een zwak duel. Heeft veel slordigheden in het spel. Dit is wel goed trouwens. Paulsen die een bal van de voeten plukt van Van Haren Die er even dacht uit te komen. Zo kan Ajax verder met een aanval die eigenlijk al... Afgesloten leken en gaat de bal helemaal van de rechterkant naar de linkerkant. Naar Blind die doorgelopen is. Maar die vindt dan weer op zijn buurt fiche niet. Dat zijn dan van die momenten die er veel in zitten. Het loopt allemaal net niet. Het is allemaal net een beetje uit het lood. Net een paasje achter de man in plaats van in de loop mee. Tempo wat te lager. Zo blijft VVV echt al ruim een half uur relatief makkelijk overend. Heeft Van Rijn de bal gespeeld. Nu naar Eriks op het middenveld. Dat is een aardig balletje. Maar net op het moment dat iedereen denkt. daar komt hij voor de voeten van. in dit geval Boerichter. of Veldman is dat zelfs die doorgelopen is. Dus glijdt Veldman weg. Boerichter aan de andere kant van het veld. heeft wel een versnelling in petto. maar vergeet dan volgens de bal mee te nemen. Die wordt door Linsen opgepikt. Dat is dan op papier zeg maar even voor het gemak. de. nou ja, links of rechts buiten. want ze zwitsen nogal veel. Maar die staat echt als back te voetballen. Dat geldt ook voor Maguire aan de andere kant. En zo komt er echt een wedstrijd. waar je, je kijkt naar links. VVV speelt vandaag in het blauw uit te nu en daar staat echt een soort blauwe muur. Waar Ajax dan wel probeert een gat in te slaan. Maar het lukt gewoon niet. Fischer vanaf de linkerkant met een dubbele bewaking. Wilde langs, mislukt, is boos gefrustreerd. Trapt de bal tegen de reclameborden aan. Daar zou je nog geel voor kunnen krijgen ook. Want na 31 minuten is het publiek zelfs al een beetje aan het fluiten geslagen. Dan staat het bij Ajax VVV 0-0. Maar Heerenveen staat zelfs achter die Houtkamp. Ja, het publiek fluit niet. Het is gewoon dood en doodstil. Want weer is RKC in de waal, uh, Waalwijk een aanval. Nu met Art van Pepper. Die een goede wedstrijd speelt tot nu toe. Uh, die peutert er een uh, hoekschop uit via zijn tegenstander Sven Kums. Het is al de tweede hoekschop voor ergens in Waalwijk. Dat zeker niet de minder is van Herenveen. Herenveen dat slordig speelt. En daardoor zeker in aanvallend opzicht weinig kan klaarmaken. Vooralsnog tegen het team van Erwin Koeman. En zelfs moet zien dat er nu een hoekschop is vanaf de linkerkant. Kijken wat hij op gaat leveren. Als daar weer iemand naja achter de bal staat. Maar ook aan bal voor het doel, gevaarlijk. Wordt weggekopt door Gouwe Wordt door getransporteerd probeert men bij Herenveen, maar daar zit uh, Zoon tussen. En dan kan Van Peppe de bal de diepte ingeven, maar die bal komt niet aan. Gaat over de zijlijn. Het is niet goed, het is niet uh, fantastisch om naar te kijken. Maar bij RKC vinden ze het allemaal best, want zij staan met 1-0 voor tegen Herenveen. En dan Zwolle, dat dacht dan niet meer. Doelman Boer mag voor Zwolle de bal oppakken na 31 minuten. Nog altijd wachten op doelpunten. Hier een vrije trap gezien van Buis. maar die ging... Pardon, ruim over het doeleind van Pek Zwolle. Daar is Broersen. Speelt breed. Halverwege de Zwolle helft. Linkerkant van het veld. Van de Berg terug naar Broersen. Dan in de middencirkel de Marokkaan. Younes Mokhtar. De oude PSV. Oud speler van Eindhoven ook. Maar weer eens Van de Berg. En zo probeert Zwolle combinerend en met een fatsoenlijk positiespel te komen. Maar permitteert het zich toch ook af en toe slordigheden. Zoals bijvoorbeeld nu. Pluim verliest de bal. En Koudelja aan de rechterkant voor Nak. In het centrum is Schalk. Maar dat wordt een keer goed doorzien door Lachman. Wie een spelvoortzetting naar de linkerkant ook niet verkeerd is. Aschente de linksback kan oppakken. Pluim dan wil openen op rechts. Maar schiet aan tegen zijn tegenstander Tilo Leugers bij Nak. Ter hoogte van de middenlijn staat hij Leugers. En ja, dan moet het weer achteruit bij Zwolle bij Didrik Boer. Het is niet verheffend, dat had ik al gezegd. Nog een minuut of 13 in de eerste helft. 0-0. Ajax valt aan. Bas tegen u. bal voor de goal. Nadat een hoekschop is afgeslagen... ...maar deze hernieuwde poging via de voorzet komt eigenlijk ook niet echt van de grond. Letterlijk trouwens, want de bal blijft er overheen rollen. Dan komt er een kouder van VVV. Dan wordt Van Haren maar weer eens weggestuurd... ...naar een niftig steekballetje van de heer Cullen... Maar uiteindelijk blijkt Van Haren niet snel genoeg om bij die bal te komen. Zo heeft Schillers eigenlijk al minuut of twintig helemaal niets meer te doen gehad. Die is dan in het eerste kwartier twee keer op de proef gesteld en moest in ieder geval even laten zien dat hij er was. Voor het overige gebeurt er dus op de helft van VVV. Maar scoren, dat deed Ajax nog niet. Wel uh, hoeschoppen nemen. Daar staat teller inmiddels op vier. Scheude verstuurt maar weer zijn paas het strafdomgebied in. Daar loopt de jong wel achteraan. Er wordt weggekopt door Seip. Komt de bal bijna voor de voeten van Eriksen, maar bijna telt niet. Dan verdedigt Fleuren uit. En dit is dus waar VVV op hoopt. Dat het dan één keer goed valt voorin dat Ajax even met één van de, twee, of één van de vier verdedigers een keer niet staat op te letten. En dat er dan plotseling wat ruimte ontstaat. Dat lukt nu niet. En dus moet de bal helemaal terug via Turk uiteindelijk naar Seip. Eén van de twee centrale verdedigers. En dan zijn we helemaal terug bij afzels. Namelijk bij de linkervleugelverdediger Fleuren. Fleuren probeert contact te leggen met Linssen. Dat lukt niet omdat de bal via rechter over de zijlijn gaat. En met nog tien minuten te voetballen in deze eerste helft is het duel vanuit Ajax perspectief... In ieder geval een stuk minder vrolijk dan het duel van voorseizoen. Toen was het zo op de ene laatste speeldag, namelijk de kampioenswedstrijd van Ajax. Op die merkwaardige woensdagavond. Toen Ajax met 2-0 won met twee goals van Siem de Jong. En kampioen van Nederland werd. Voorlopig is 0-0 na 35 minuten en gebeurt er gewoon niet al te veel. Frank Wieland, zijn al zes goals. Ja, en uh, we hebben nog 10 minuten om er nog wat bij uh, te prikken. Het is uh, 5-1 voor PSV, waar Advocaten de gelegenheid heeft genomen om zijn twijfelgevallen. Die hij wel in de basis had gezet. Mertens en uh, Strootman inmiddels uh, te wisselen. Engelaar in het veld uh, gekomen en Depay inmiddels in de ploeg. De laatste heeft nu ook uh, de bal. Dat uh, krijgt hem nu ook bij Engelaar. Engelaar kan dan schieten met zijn linker. Bam, 6-1. Heel droog, goordroog. Het draait zich ook uh, even droog om. En loopt op zijn dode gemakje terug naar de middenlijn. Juicht niet, maar uh, doet alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En uh, op dit moment in PSV kun je ook moeiteloos mee. Hij strooit ook weer met uh, aardige paasjes. Engelaar. Waarvan we toch een aantal keren als hij inviel of in de basis kwam. Stond uh, ons afvroegen van, goh, kan die het eigenlijk nog? Nou, vandaag tegen Adel laat hij zien met een uh, hele mooie steekpaas een paar minuten geleden. En deze gordroge knal in de hoek buiten bereik van Coutinho. Dat hij het inderdaad nog steeds kan. Ja, PSV geeft... Uh, Ado, voetballes kunnen we rustig zeggen. 6-1 is het inmiddels in Den Haag. Heer de RKC en Die Houtkamp. Ja, ik, ik ben uh, toch wel gecharmeerd van dit uh, rkc Spelen Gewoon lekker rustig die bal uh, rond. En ook nu weer, die uh, chevalier. Dat is een goede spits. Dat is een aardig voetballetje hoor. Die kun je altijd de bal kwijt. heeft nu de bal, maar wordt door twee man op de huid gezeten. Dan gaat de bal over de zijlijn en mag uh, RKC gaan gooien... omdat de bal het laatst geraakt is uh, door Van Arnold. 1-0 e de voorsprong voor RKC Waalwijk. Met de inworp aan de rechterkant. Niemand staat op te letten bij uh, uh, Heerenveen. En dan nou kan uh, Bukari de bal voor het doel geven, maar doet dat niet goed. En dan gaan we kijken wat de uitbraak voor heeft. Heerenveen gaat opleveren. Als er hard gelopen wordt door Kums. Speelt de bal naar Van La Parra. Die gaat nu de helft van RKC op. Uh, vindt tegenover zich Bandjar. Probeert er langs te gaan. Vanaf de linkerkant moet de voorzet komen. Komt ook maar. Dan wordt hij door Jeff Stans over de, uh, over de hele gegeven richting uh, Florian Jozefsoen. Gaat de bal over de zijlijn. Maar wel het laatste geraakt door een Heerenveen speler. Nee, ik ben niet onder de indruk van Heerenveen. RKC doet het goed. En staat met 1-0 voor. Na 38 minuten spelen tegen Heerenveen. Heb je bij Pek -Nak al al de kans gezien, Ragnar? Nou, wel wat uh, momenten, wat schoot. Het is nog steeds 0-0, kleine 10 minuten nog uh, te spelen. Maar echte kansen, dat is alweer een tijdje geleden, wat schoot uh, van afstand. Vrije trappen van Buis namens Nak en van Moktar ook uh, een halve meter uh, na zo'n beetje doelman ten Rauwelaar zat er net niet meer aan namens nak, Hoewel wollen dat de scheidsrechter graag wilde doen geloven. En de bal is nu op de nakhelft. Helemaal aan de overkant van het veld bij de linksback. Die gek genoeg Jens Jansen al het hele seizoen speelt met rugnummer 11. Zijn vaste rugnummer. Normaal gesproken toch voor een buitenspeler zou je zeggen. En de bal terug naar Terrouwelaar. Al een tijdje niet echt op de proef gesteld, zoals gezegd. Richting Schalk, daar is Lachman in de middencirkel. Bent over voor Zwolle. Dan is daar Drost, wordt neergelegd onder de ogen van de scheidsrechter. Dat gebeurt door Leugers en zo een vrije trap voor FC Zwolle. Meter of vijf over de middenlijn. Lachman staat achter de bal. Na een zwak begin begint hij beter te voetballen, deze oude Groninger. Krijgt de bal terug naar een korte vrije trap richting Drost. En zo zit Zwolle. Weer op de eigen speelhelft. Schalkjes is in de buurt een beetje oppassen met de passing bij Zwolle. Dat gaat goed aan de linkerkant nu. De bal het strafsoepgebied in. Mokhtar neemt aan naar nou, Pluim die de paas gaf. En die kan ook schieten. Hij krijgt de bal dan net niet goed voor de voeten. Ik denk omdat hij eventjes wordt getoucheerd. Door een verdediger van NAC en zo kan Ten Rauwelaar makkelijk oppakken. Het zijn van dit soort momenten die Zwolle een aantal keren heeft gehad. De bal valt dan steeds niet goed. Je verwacht aan de andere kant ook ietsje meer power. Het blijft 0-0. 8 minuutjes tot de rust. 0-0 ook in de arena. was tegen lucht. Inmiddels staat eigenlijk wel op zeven hoekschoppen. Maar doelpunten dat is nog te veel gevraagd. Want inderdaad 0-0 met een minuut of 7 in de eerste helft. Nu een hoog in het krasopgebied van VVV. Dat notabene van de rechtsbek komt Ricardo van Rijn. Maar die blijkt buitenspel te staan. En zo gaan de heren trainers van Ajax met de boer en spijkerman die er even bij waren staan maar weer zitten. En zij zullen ook tot de conclusie komen, want je zegt dat Ronald net terecht. Ajax wilde natuurlijk juist van deze, laten we zeggen, op papier zwakke tegenstander gebruik maken... om maximaal krachten te sparen voor komende woensdag. Als hier Borussia Dortmund op bezoek komt, maar er is dus voorlopig nog geen sprake van. Behalve dan dat je kan zeggen dat als je het zo speelt, dat je ook niet heel veel krachten verspeelt. Maar je moet wel in ieder geval de hele wedstrijd nog blijven voetballen. Want beslist is er niets bij 0-0. Dat mag duidelijk zijn. De Jong kopt een bal door, maar naar wie? De bedoeling was Eriksen, die ook totaal nog niet in de wedstrijd zit, maar die komt nu niet eens in de buurt van de bal. Die wordt opgevangen door VVV, verspelen hem dan. En dan krijgt Eriksen de bal. Dit is wel een aardig balletje. In één keer meegegeven aan Boer die wil dan met een hakje. Ja, wat wil hij eigenlijk met dat hakje? Hij wil een hakje geven omdat het leuk is om een hakje te geven. Maar hij heeft geen idee waar dat hakje naartoe gaat en komt bij na niet in de buurt van Siem de Jong. Zo verdedigt VVV weer uit. Maar als die bal dan na dat uitverdedigen op de helft van Ajax terechtkomt, is VVV die bal onherroepelijk weer kwijt. Want daar staat namelijk niemand van VVV. Die trekken zich terug van zeg maar de rand van de 16. Van tot een meter of 10 voor de middenlijn. Kortom, de ruimte is klein. Daar moet Ajax doorheen voetballen. Mooi, Zander komt zich nu eens een keer voorin. Meldens zelfs goede beweging nu van Eriksen. Die dan de bal verspeelt. Vindt dat hij vastgehouden is. Dat leek me eerlijk gezegd ook. Maar de scheidsrechter fluit niet. Dan wil Maguire graag counteren. Maar wordt Maguire heel vakkundig en makkelijk van de bal gelopen. En heeft Ajax dus de bal alweer terug. Balbezit van Ajax neemt denk ik een soort Barcelona-Celtic-achtige proporties aan. Weet u het nog? Van een week of anderhalf geleden toen was het bij Rust. Geloof ik 82% voor Barcelona. Nou ja, dat zal me niet verbazen, als dus dat nu net zoiets is. Maar normaal, veel kansen zijn er niet geweest. Wel hoekschoppen, gevaarlijke dreigende momenten. Natuurlijk een paar. Maar kansen en uitgespeelde dingen, nou nee. 0-0. Hoeveel werd het toen ook weer met Celtic Barcelona? Daar weet ik niet meer. <laughs> Heerenveen, RKC en die houtkamp. Een minuutje of 3,5 nog. En Heerenveen heeft ook heel veel balbezit. Maar weinig mogelijkheden nu. Blijft de bal nog net binnen en dat is goed gedaan door Van Aanholt. Bal voor het doel, maar kan niet binnengetikt worden. Het zijn mogelijkheden voor Heerenveen, maar geen grote kansen. De aanval gaat verder. 1-0, RKC, Leidt. Komt de bal weer voor het doel. Er wordt door uh, iemand gekopt. Is het Van Aanholt die de bal niet uh, kan uh, krijgen? Het was uh, Finn Bogerson die uh, probeerde te kopen. Van Aanholt in tweede instantie wel. Brengt de bal voor en dan gaat de bal over de achterlijn. En eindelijk wat opwinding in het stadion. Omdat Heerenveen echt druk zet nu richting het doel van Jeroen Zoet. De hoekschop vanaf de rechterkant gaat weer genomen worden door de ridder. uitspelend uh, uh, bij Ajax. En uh, nu dus met drie doelpunten al uh, goed bij Herenveen. Daar komt de hoekschop richting uh, penalty stip, maar wordt weggekopt. Nog drie minuutjes te gaan. Oh, oh, oh, wat een onoplettendheid bij Herenveen. En dan kan zo weggaan, maar de weg naar het doel is heel lang. En uh, dan wordt hij ook nog onderuit gehaald. door En we horen het verneindige fluitje van Jansen. Vrije trap voor RKC Waalwijk. Het staat 1-0. De vrije trap net uh, naar halverwege de helft van Heerenveen. Zal nog wel even duren uh, voordat hij genomen wordt. Want RKC wil graag gaan rusten met een 1-0 voorsprong. Pek uh, won nog nooit thuis dit seizoen. Uh, zit het er vanavond wel in? Wacht, nu. Naast nou, is maar even de vraag. Het is 0-0. Ik kijk de cijfers er even op na. Zwolle en Nak maakten 10 en 11 doelpunten en zijn daarmee de minst scorende ploegen in de eredivisie. Dus wat dat betreft is die 0-0 stand ook wel snel te verklaren. Lachman met uh, Zwollens balbezit. Zwollens balbezit? Hoe heet nee, dat? Balbezit Zwols. Voor Zwols balbezit. Zo is het. Het duurt trouwens wel vrij lang dat Zwols balbezit. Want ze hebben hem nog altijd. Afdic met een opening aan de rechterkant. Ja, daar verwacht hij misschien op de vleugel het doorkomende Bram van Polen. Maar die staat bij de middenlijn. En dus leidt Zwolle balverlies. is Er nu Breda's balbezit in de as van het veld. Een opening op Hooy. En het is een bal met perspectief. Want Aschente, de linksback van Zwolle, is in de buurt. Maar er ligt ruimte achter de defensie. Hooy ziet dat, wil die ruimte in. Maar de verdediger is goed als je T in dit duel en neemt over voor Zwolle. In de as van het veld met Jesper Drost. In de basis vandaag als aanvallende middenvelder. Want het systeem is wat omgebouwd. Vorige week een controleur met Van den Berg... Die staat nu weer in het hart van de verdediging. En nu twee controleurs en een mannetje vooruitgeschoven. Zo zou je het dan kunnen noemen. Van de berg voor Zwolle. Ter hoogte van de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Mokhtar wil wegdraaien bij Bottegien. De centrumverdediger die is doorgeschoven. Maar die maakt een overtreding door Moktar aan te tikken. Een vrije trap voor Zwolle. 2-3 meter over de middenlijn. We spelen nog 3,5 minuten in Zwolle. En het wordt bij Pek -Nak, je zei uit al eerder tijd voor doelpunten. Ajax blijft aanvallen. Bas Tichler. Twee minuten nog te gaan naar de eerste helft overtreding van de VVV. Via Radoszavjevic net buiten het strafselgebied levert Ajax een vrije schop op. De man die werd neergetrokken staat ook achter de bal. Dat is Siem de Jong. Kuzabijuk de scheidsrechter zet de muur ongeveer ter hoogte van de penalty stip neer. Dan mag u het verder uitrekenen. De bal nee. ligt redelijk recht voor het doel. Maanpa heeft de muur ook neergezet en zegt dat het staat goed. Siem de Jong met een aanloopbal in de muur. Zwak. Gewoon echt een heel ja, lomp geschoten eigenlijk. Gewoon in de muur. Totaal zinloos. Dat verspeelt hij terwijl hij de bal aan de rechterkant weer kan oppikken. Siem de Jong ook nog de bal. Dan kan VVV nog een keer counteren in de slotfase van de eerste helft. Maar doet ook daar kunnen eigenlijk alles verkeerd. Namelijk de drukte inlopen in plaats van uit met de bal. Die verspeelt hem dan weer aan Die trapt hem weer naar voren. En zo nadat deze eerste helft die uh, zwak was zijn uh, einde langzaam maar zeker. Een minuutje nog. 0-0. Is de Leidersweg van Ado over Frank? Nee, nog niet. Ook nog één minuut officiële speeltijd hier. Ik denk niet dat uh, Liesveld daar nog erg veel tijd gaat bijtrekken. 6-1 is de stand. Zes verschillende doelpuntenmakers. Ook voor uh, PSV. Dat het uh, ja, uh, heel gemakkelijk had. Uh, papieren ter overgave zijn getekend door Ado vanaf de 5-1. Die kwam op naam van de Rijk. Daarna nog Engelaar voor 6-1. En uh, ja, dit PSV... Zo overtuigend, zo hebben we ze wel gekend. Maar dat is alweer van een hele tijd geleden. Maar zo overtuigend vandaag als Ado. Dat heeft ook alles te maken met het spel van Van Bommel. Die weer acteert als de veldheer die hij kan zijn. Vandaag opvallend sterk, opvallend overtuigend. En de rest gaat vrolijk erin mee. Nu is de veldheer zelf ook even in balbezit. Legt even terug in zijn eigen strafschopgebied. strafschopgebied moeilijk woord. Naar Waterman. Die gooit de bal dan maar diep. In afwachting van het laatste fluitsignaal van Liesveld. Want. Want ADO staat erbij, kijkt naar PSV, kan gewoon ook in de diepte rustig de bal rondspelen met Engelaar. Met Van Bommel en dan vervolgens Wijnaldum die zich er tegenaan bemoeit. Even Bouma aan het spel betrekken. Ook De pay nog even. Kortom PSV speelt de bal rond. ADO staat er rustig naar te kijken. En we wachten gewoon tot Liesveld zegt het is genoeg. Dat doet hij nu. Dus dan weten we ook gelijk dat het afgelopen is. PSV legt ADO over de knie in Den Haag. 6-1 is de eindstand. Er is ook rust in de arena. Ajax VVV 0-0. Heerenveen RKC nog bezig, Andy? Seconde nog. Het publiek is al naar binnen. Maar wij zitten nog te kijken. Want men heeft een matig Heerenveen gezien. En zeker als je ook nog kansen krijgt zoals Finn Bogerson die kreeg. Terwijl Jansen nu voor het einde fluit. Maar even nog die kans van Finn Bogerson. Vrij mocht hij koppen en vrij... ...kopte die over het doel van Jeroen Zoet. Het enige doelpunt in de eerste helft was al na vijf minuten het doelpunt van Jozefzoon van RKC Waalwijk. En dus leidt bij rust. RKC Waalwijk met 1-0 tegen Sportclub Heerenveen. Wordt er alleen nog gespeeld dus Zwoller, achter niet mee? Ja, het duurt er wel een minuutje, denk ik, in de extra tijd. Uh, Zometeen een minuutje erbij, 40 seconden officieel nog. 0-0 stand, lange trap van nakkieper Ten Rauwelaar. Afdiets uh, neemt aan op de borst. Hij staat net op de helft van Nac Breda. Metertje of 5 over de middenlijn. Raakt de bal daar kwijt. En dus mag de rover gaan gooien. Afdienst kreeg een minuut geleden nog een keer een behoorlijke kans. Na een paas achteruit van Joey van der Berg. Maar de controle was behoorlijk. Maar het schot was krachteloos. En uh, zo krijg je als je dit in samenvatting terugziet... terwijl NAC teruggaat naar Doelman te Rouwelaar, zo'n wedstrijd te zien waarbij er heel veel momentjes voor de doelen zijn. maar Waarbij je, je gaat afvragen, waren dit nou kansen? Of was dit omdat er niet uh, beter werd geboden? Ik denk toch uh, het laatste. Het laatste fluitsignaal komt nog voor de extra tijd. Precies na 45 minuten. Dat mag ook, want Björn Kuipers is de baas. 0-0 bij rust. Pekswolle, NAC Breda. Tot 11 uur. NOS langs de lijn. Met Ronald Boot.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 Jason Raas living in the moment. De dus, uh, vijfde en laatste wedstrijd van vanavond uh, begint over een uh, minuut of tien. En uh, gaat tussen Groningen aan AZ. Groningen één puntje voor en twee plaatsen voor tien tegen nummer twaalf. En uh, voor beide ploegen valt het seizoen eigenlijk tot nu toe vreselijk tegen, uh, Henk Kok. Ja, dat mag je wel zeggen. Ik, ik vind toch trouwens dat de AZ nog enige excuses mag... Uh, ja. Op de toonbank mag leggen, laat ik het zomaar even formuleren. Omdat AZ heeft toch wel een jasje uitgedaan als je het even vergelijkt met het afgelopen seizoen. Het afgelopen seizoen was AZ kwalitatief veel beter. Maar er zijn kwalitatief veel spelers en goede spelers zijn vertrokken. Dus AZ heeft in elk geval een excuus. We hebben nog maar één uitwedstrijd gewonnen. Dat was tegen Vitesse dit seizoen. Dat was een fraaie overwinning van 2-1. En nog twee keer gelijk gespeeld tegen Den Haag en Ajax. Maar wat verder opvalt in die ploeg bij AZ, bij Alkmaar... dat ze ontzettend veel doelpunten tegen krijgen. Ze hebben nu al 23 doelpunten tegen. En dat is Alkmaar in jaren niet overkomen. Als je nu even naar de opstelling kijkt... dan is het een zeer aanvallende opstelling. Maar her is er weer bij. De was bij Den Haag was hij nog nauw geblesseerd. Hij was eigenlijk ziek, had buikgriep. Dus Valkenburg is buiten de basisopstelling gelaten. En Elm die kwam nog met een voetblessure en daarvoor speelt Berghuis. En als je dan die opstelling bekijkt, is het een zeer aanvallende opstelling. En ik heb van Gertje al Verbeek... De oefenmeester van AZ dan ook begrepen dat ze vol op de aanval gaan spelen. En enigszins uh, cynisch zei hij daarachteraan, gelukkig is onze verdediging niet zo kwetsbaar. Dat is in werkelijkheid dus niet het geval. Uh, Laten we nog even kijken dan ook naar FC Groningen. FC Groningen heeft één puntje meer. Ook veel doelpunten tegen En Groningen heeft nog maar één thuiswedstrijd gewonnen. Dat was tegen Roda. Dat gebeurde met de cijfers 3-2. Maar ook nog tegen een ploeg met tien man van Kadar. Die werd al vrij vroeg daar uit het veld gestuurd bij Roda. Groningen niet erg productief. En heel opmerkelijk aan het spel van Groningen. Aan de resultaten van Groningen tot dusver is. Dat ze thuis vijf punten hebben behaald. één over. De winning en twee gelijke spelen. En uit, en dat is in jaren niet gebeurd, hebben ze drie overwinningen geboekt. Wel iedere keer kantje boord. Den Haag, Peck en de vorige week tegen NAC. Dus Groningen is thuis niet zo sterk. Eén overwinning en AZ nog maar één uit-overwinning. Het kan een interessante wedstrijd worden. Ik heb even Gert-Jan Verbee geciteerd. Gelukkig zijn we defensief niet zo kwetsbaar. En Maas kan die zei, Nou, we kleunen er gewoon in tegen AZ. Want we willen AZ even losspelen in deze wedstrijd. Huh. We willen eens een keer weer winnen hier in de Euroborg. Onder leiding van scheidsrechter Vegenwicht, hopelijk een boeiende, amusante wedstrijd worden. De topper in de basketbalcompetitie gaat vanavond tussen de nummer 3, dat is Leiden, en de nummer 1, dat is Den Bos Kersten. En daarmee is het gelijk een herhaling van de playoff-finalen van het afgelopen seizoen. Toen Den Bos kampioen werd ten koste van Leiden, wat toen de titelverdediger was. En nou, het publiek kan dat waarderen, zo'n affiche. Want het zit aardig vol in de 5-mei-hal. En misschien is het daarmee gelijk een steuntje in de rug voor het basketbal in Nederland. Want eh, misschien heeft u het gehoord, misschien niet. Het herenbasketbal, ja, het was natuurlijk al niet super goed. Laten we reëel zijn. Maar nou dacht de bond onlangs van wij moeten bezuinigen. We hebben een tekort van 400.000 euro. Laten we stoppen met het Nationaal Mannenteam en het Onder 20 Team. En dat is verkeerd geval. In ieder geval bij de spelers die voor deze wedstrijd actie gevoerd hebben. Ze zijn gesteund door de vakbond NL Sporter. Ze hadden allemaal een oranje shirt aan. Wij houden van oranje. Dat is over de hele eredivisie vandaag het geval. Alle warming-ups zijn gebeurd in het oranje. Ze spelen natuurlijk wel gewoon in het rood en het wit in dit geval. Maar er werd het standpunt ingenomen door de spelers. Ze vinden dat het Nederlands team moet blijven. En het is natuurlijk ook raar om het Nederlands team weg te bezuinigen. Stel je voor dat dat bij het voetbal gebeurt of bij het hockey. Geen Nederlands team. Je kan het je niet voorstellen. Bij het basketbal kan dat allemaal. In ieder geval vandaag wel een topper op het programma. Met een stel Amerikanen. Minder dan de afgelopen seizoenen natuurlijk. Want er is een limiet op het aantal Amerikanen gekomen. Nog maar vier per team. Dat was mede op aandrang van de Nationale basketbalbond die meer Nederlanders wil in de competitie voor het Nederlands team. En dat maakt het natuurlijk extra raar om dan het Nederlands team te schrappen. Terwijl er dit seizoen juist zoveel Nederlanders spelen. Nou, de stand 2-4 hier na anderhalf minuut spelen in de 5 mei al. De Bos heeft één klein probleempje. Ja, het is 2 meter 11 lang. Peter van Pasen, de international. Ervaren international van 33. Die is geblesseerd aan zijn voet. En het zou kunnen dat, de, dat Parten gaat spelen bij de Bos. Het is een zenuwachtig begin van de spelers. Die net voor aanvang van de wedstrijd met z'n allen bij elkaar gingen staan. 20 man, 21 man in een oranje shirt. En de foto's lieten maken. Wij houden van oranje stond er op hun shirts. Maar nou, misschien kunnen ze vandaag laten blijken hoe goed die Nederlanders zijn. Bijna twee minuten gespeeld in de 5 mei hal. Stand Leiden-den Bos 2-4. There were times before the skies were blue En fire met seasons in de finale van de Davis Cup heeft Tsjechië een 2-1 voorsprong genomen op Spanje. De Tsjechen wonnen de dubbel. En Sebastian Vettel staat morgen vanaf polpositie met de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Brit Lewis Hamilton zette de tweede tijd neer... en de Australiër Mark Webber de derde in de kwalificatie. Vettel begint aan de voorlaatste race... met een voorsprong van tien punten op Alonso. De Duitser kan morgen als een derde wereldtitel op rij veiligstellen. En Esmee Kamphuis en Judith Viss... hebben tijdens de tweede wereldbekerwedstrijd uh, Bobslee in Park City. Een Olympische nominatie behaalt het Nederlandse duo... eindigde na twee manches in Utah als zevende... voor een nominatie voor de Speler in 2014. In Sochi was een plaats bij de eerste acht voldoende. En dan nog maar een bericht. George Boateng gaat voetballen in Maleisië. De oud-feindoeder gaat spelen bij de club t Team. De 37-jarige Boateng was de laatste jaren van actief in Engeland. Vorig seizoen stond hij enige tijd onder contract bij Nottingham Forest. Ook speelde hij nog bij Aston Villa en Middlesbrough. Eens kijken, in de arena staan ze weer klaar bij Bas Stigler. Ja, dat betekent dat de tweede helft al punt staat om te gaan beginnen. Ajax-VVV na een zwakke eerste helft. En dan zeg ik het eigenlijk nog vrij voorzichtig, want het was echt geen klap te beleven eigenlijk. Dus de Bayouk, de scheidsrechter, uh, wacht op iets. Zou je eerlijk niet precies weten op wat? En dat is nu voorbij, want Ajax heeft afgetrapt voor het tweede bedrijf. Geen wissels. Die had ik eerlijk gezegd wel verwacht. Want uh, je zou eens iets kunnen proberen om uh, in je opstelling wat te veranderen. In de hoop dat dat je elftal een beetje wakker schudt. Misschien heeft de boer dat op een andere wijze geprobeerd. Maar dat Ajax een betere tweede dan de eerste helft moet spelen, dat is duidelijk. De balbezit ter hoogte van uh, de middenlijn. Nu naar nou, Veldman. teruggespeeld. Even ging de bal naar de voeten van Fischer. Maar die durfde ook niet vooruit te draaien. Dan de zijkant weer gezocht met Blind. En dan komt de bal terug bij Paulsen. En Paulsen geeft hem dan mee aan Schöne. Die staat op de middenlijn. En eigenlijk meteen weer het beeld van de eerste helft. VVV loopt terug. Ajax loopt nu wel massaal weer de helft van de ploeg uit Venlo op. Maar vindt daar dus niet de ruimte en vindt daar niet de snelheid de combinatie om er doorheen te snijden. Schöne. En weer omsingelen, Paals breed naar Fischer. Fischer. Ook nog niet echt in de wedstrijd gezien. Zoals hij vorige week in Zwolle natuurlijk zeer aanwezig was. Dan gaat de bal vervolgens weer naar de zijkant toe. Mooi Sander. Terug naar het midden. In de middencirkel weer Paulsen en dus wordt VVV opnieuw wel weer zeg maar fijn gedrukt zo rond dat eigen strafgebied. Maar als je fijn gedrukt wordt, betekent dat nog niet dat je kansen weggeeft. Eriksen probeerde met een steekballetje strafgebied in. Dan maait er van VVV, dat is raadzaam eentje over de bal heen, maar wordt er een overtreding gemaakt door Fleuren even verderop. Die probeert om de bal weg te trappen, maar de bal mist. Wel boerrichter raakt die voelt nog maar eens aan de benen. Zit dat er allemaal nog aan? Dat is het geval. Je zou nog geblesseerd raken ook zo vlak voor een duel tegen Dortmund dat voor eigenlijk natuurlijk van levensbelang kan zijn. Want wie weet, zit er in de Champions League zelf nog een verlenging in? Hoewel ik me kan voorstellen dat de scout van Dortmund hier ongetwijfeld op de tribune zit. Ook zich afvraagt hoe deze ploeg vier punten afhandig heeft kunnen maken van Manchester City. Want dat ja, kun je da, op basis Daar doen ze van het deze, voor. Zand in, zand in de strooien. Nou, dat is gelukt. Dan zou ik zeggen dan nu nog drie keer de toeschouwers van maken, want die zitten er ook niet voor niks. Vrij schop voor Ajax. Na anderhalf minuut voetbal in de tweede helft. Net buiten het strafgebied, een beetje aan de rechterkant. Boerrichter Eriksen achter de bal. Dan maar eens kijken of de viermansmuur van VVV in de war is. En de keeper ook. Boerrichter over de muur en in de goal. Schitterende goal zegt. Prachtig. 47 e minuut. 1-0. Vrije schop. Dirk Boerrichter. Hij past precies. De bank van Ajax staat met Frank de Boer voorop. In opperste bewondering op. De Boer kon dat vroeg uiteraard zelf ook. Maar deze was prachtig in de kruising. En zo staat Ajax dan toch op een 1-0 voorsprong. Is de bal gebroken. En ben ik nou benieuwd of VVV wat naar voren gaat. Of dat ze zeggen... Nou ja, we wachten het nog even af. Ajax blijft toch wel komen. Kortom, wordt het nu een open wedstrijd of niet? Dat is de vraag. Feiten zijn 1-0 voor Ajax. Doelpunt Boerrichter. De late wedstrijd is ook begonnen. Groningen AZ, Henk Kok. Gespeeld en Weger heeft die kent een vrije schop toe aan FC Groningen. Omdat Maherren zijn directe tegenstander de Leeuwen even vloer. Die vrije schop is heel snel genomen. Op de helft van FC Groningen is de bal. De bal is breed gespeeld naar Kwakman. En Kwakman speelt dan weer in de breedte naar Van Dijk. Het eerste duel tussen Van Dijk en Altidoor is gewonnen door Van Dijk. Van Dijk nu 1, 2, 3 meter over de middenlijn. Die probeert kilometer te spelen in een 16 meter gebied. Maar de paas die komt niet aan. Wordt verdedigd door Groningen. Door de AZ. En dan gaat 7, 5, gaat neer in de 16 meter Gebied, maar de scheidsrechter wegereef die wuift dat allemaal weg. En ik denk dat hij daar ook volkomen gelijk in heeft. AZ gaat de aanval opzetten. en Over de rechterkant via Marcellus. Ze probeert altijd door te bereiken. Maar dan zit Kwakman goed tussen. Kwakman heeft de bal weggekopt. Die gaat naar Kieftenbelt. die probeert over de overkant via Schet. Komt die bal dan uiteindelijk via Kieftenbelt bij Schet. En dan probeert Kieftenbelt allemaal Schet in de diepte te sturen. Richting Konenvlag op de helft van AZ. Maar AZ grijpt verdedigend dan goed in. Het is een leuk begin. De beginfase van de wedstrijd. En als AZ al de bedoeling heeft om aan te vallen. Dan hebben ze dat voorlopig nog niet kunnen laten zien. Van Groningen is de meest aan... ...aanvallende ploeg, na bijna vier minuten voetballen. Heeft Heerenveen nog gewisseld... ...na die 0-1-achterstand in de Ja Jazeker, Daniel de Ridder is eruit gegaan... ...en Nozane uh, Tanane is er ingekomen. Uh, Verbaasd me een beetje... ...want ik vond uh, de Ridder nog een van de meest actieve mensen... ...bij Herenveen. Uh, een, een man als bijvoorbeeld Djuric... ...die echt een vrije dag heeft genomen... maar wel op het veld staat... Uh, uh, ...die staat er nog gewoon, nog altijd 1-0 voor RKC. RKC even in de aanval. Eens kijken of Van Basten zijn team... Toch heeft kunnen opporren. Om het vuurtje heeft kunnen opstoken. Om in de tweede helft wel wat beter te gaan voetballen. Want de eerste helft was heel matig. Jozef Zo. So, Raakt de bal kwijt aan Zomer. En dan kan de aanval ingezet worden. Maar dan geleidt Juris weer op zijn kont. En dan uh, is de aanval weer voorbij. Is het Dros die de bal terugspeelt op keeper Zoet? Nee, hey, met name die Juricic. Hij kan fantastisch voetballen. Maar als hij geen zin heeft. Dan laat hij dat ook wel heel erg merken. En dat doet hij nu al zeker 47,5 minuten. Nog altijd 1-0. Schot van heel ver. Maar te ver. Komt niet richting. Doel. Misschien dat van La Parra de bal nee, ook niet goed kan raken. En dus nog altijd 1-0 voor RKC. Pekkenak probeerde allebei de 0 achterin te houden. En dat lukt tot nu toe goed. Racht maar niet meer. Ja, daar zijn ze goed in geslaagd. Want dat staat het nog steeds ook na dik 4 minuten spelen in de tweede helft. Wel een grote kans voor de invaller. Aan de rechterkant voorin bij uh, FC Zwolle. Dat de bal nu heeft op het middenveld. Ronnie Reniers, ex Willem 2. Den Bos. Hij komt uh, door schiet op de benen van Ten Rauwelaar. Er is nog een herkansing in de rebound voor Van Polen de rechtsback die schuift de bal voor langs. Een stollemachtig begin van Zwolle. Dat nu met twee centrale mensen namelijk afdiet. En Benson speelt in de punt. En twee mensen, Moktar links en Reniers rechts op de vleugels. Dat wil het publiek hier zien. Nog wel altijd 0-0. zit voor NAC achterin. Lange bal gespeeld door Kenny van de Wegrichting. Niemandsland opgepakt door Bram van Polen. Terug naar de doelman van Zwolle. En als ik om mij heen kijk op deze perstribune gek genoeg. Ik had vorige week gevraagd om bitterballen aan lid van de raad van commissarissen Erben Benne nu heeft hij een garnalencocktail laten neerzetten. Een ingewikkeld gesneden courgette. Ik zie rode wijn. Ik zie bier. Ja, bier... Uh, het ziet er uitstekend uit. Ik sla even over. Maar nou ja, goed. het is in ieder geval goed toeven hier. Maar die bitterballen die moet ik nog zien na de wedstrijd. De stand inderdaad 0-0. Leidende Bos. Daar zal het geen... Nee, dat was het wel 2-4. Leo Kersten. Nee, 0-0 is onmogelijk in basketbal. Dan hou je misschien een minuutje of twee. Hooguit vol. Nee, het is uh, de rust tussen het eerste en het tweede kwart. Het is 13-17 voor uh, Den Bos. Een erg verdedigende partij. Beide ploegen leggen daar duidelijk de nadruk op. Uh, daar zijn ze natuurlijk ook goed in. Dat is uh, deze competitie al wel duidelijk. Maar uh, Leiden heeft heel erg veel moeite om door de verdediging uh, van Den Bos heen te komen. De laatste driepunter van uh, Werther de Jong. Ja, er was een nooddriepunter net voor de buzzer. Die uh, raakte de bovenkant van het bord en die stuiterde toevallig in de ring. Anders hadden ze nog drie punten minder gehad. Het, het is... Uh... Ja, het, het is best een aardig niveau eigenlijk. En het zijn ook de twee beste ploegen van Nederland met Groningen erbij. Uh, die staat natuurlijk niet voor niks op uh, twee punten achterstand. Maar uh, het, is, het is opvallend sterk verdedigend agressief basketbal. En ik ben benieuwd hoe lang ja, de scheidsrechters, die laten veel toe. En als ze dat vier kwart door laten gaan, wordt het een leuke wedstrijd. Maar ik ben benieuwd uh, of iedereen hier het kopje erbij houdt. Het is uh, aanvang tweede kwart tussen Leiden en Den Bosch. Dus de stand 13-17. Hoe is het met je open wedstrijd Bas tegen nu? Nou, niks van hoor. Het is uh, gewoon zoals het uh, was. Namelijk uh, Ajax heeft de bal en valt aan. Valt aan, staat met de bal op de helft van de tegenstander. Daar is geen ruimte, omdat VVV met elf mensen de ruimtes klein houdt en alleen maar achteruit loopt. Ondanks de voorsprong die Ajax nu heeft. Nou ja, het is misschien ook niet zo onlogisch, want VVV weet ook al wat er gebeurt als het nu volle bak naar voren gaat. Dat zal het hooguit doen als het, ik zeg een kwartiertje, tien minuten voor tijd nog steeds 1-0 zou staan. 1-0 werd het dus een paar minuten geleden door die schitterende vrije schop van Dirk Boerichten, die hem min of meer in de kruising schoot. Ik zag al in de herhaling dat de keeper er nog wel een heel klein handje tegen kreeg. Maar, een paar, maar het was net niet genoeg om de bal nog buiten de palen te duwen. Ajax aan de bal weer. Via Sillenzen die even een terugspeelbal krijgt. Vanaf de linkerkant. Zo heeft hij in ieder geval het gevoel dat hij meedoet. De doelman van Ajax die dus kiept omdat Vermeer ziek is. Grieperig. Die uh, maakte natuurlijk zijn debuut voor het Nederlands elftal afgelopen woensdag tegen Duitsland. Maar nu dus Sillenzen in het doel die toch gewend was om dat vooral in bekerduels te doen. Maar nu in de competitie ook weer eens mag is in de middencirkel inmiddels. Aan de rechterkant zegt Boerichter ik wil de bal wel weer. Die is lang onderweg, kan door Fleuren met het hoofd de onderschept. Dan opgevangen door Linsen. Die neemt hem aan, halfweg zijn geld. Paas in één keer door naar Van Haren. Die kaatst hem dan terug op Linsen. maar heel zwak. Veel te hard, onmogelijk door Linsen te belopen. En zo begint het weer van vooraf aan. Ajax de bal, VVV, zakt in en zakt terug. En Ajax mag het uitzoeken, maar staat dus inmiddels wel met 1-0 voor. Groningen AZ, Henk eh, Kok. In elk geval twee aanvallende ploegen, dat is al mooi meegenomen. En die twee aanvallende ploegen hebben één kans weten te creëren. En die kans die komt op naam van AZ. Beres vanaf de rechterkant weken uit naar de as van het veld. Van Dijk, het is niet zijn directe tegenstander, Beres, Maar Beres kreeg wel de gelegenheid om te schieten. Deed dat niet, al te zuiver. En Luciano kon de bal gemakkelijk keren. Nu keer met in een 16 meter gebied. Laatst die bal in een 16 meter gebied. En dan moet vierde geven, die moet die bal wegroeien. Voordat de Leeuwen gevaarlijk kon worden. Van de Leeuw, dat is zo'n jongen die overal oploopt. Hij heeft al zes doelpunten gemaakt voor FC Groningen. Maar niet meer dan een hoekschop, dus voor FC Groningen. Die hoekschop is heel kort genomen. En dan wordt een bal heel slecht gespeeld. Moet Kirmer toch even weer terugpassen. Terugpassen naar Burnett. Die bal moet voorgezet worden. Weer terug naar de Kirmer. Op het punt van de 16-meter gebied. Kom de voorzet. Die was bedoeld voor Van Dijk. Van Dijk kan er niet bij. Maar de bal is nog niet goed uitverdeld door AZ. Blijft een beetje hangen rond het 16-meter gebied. Weer ingezet, wordt er weer gekopt. Maar nu kan de AZ de bal wel overnemen. Een lekker bal, lange bal richting Berens. er wordt opgelopen door Kappelhoff. En er ontstaat net geen misverstand van Kappelhoff. Kan de bal goed terugkopen op Luciano. En we hebben dan 9,5 minuten gespeeld. Nog geen doelpunten. Wel een doelpunt van Jozef zo de, Heer de Veen, Maar ja, daar blijft het voorlopig bij, Andy. Hij had er twee moeten maken, hoor. Zijn tweede in ieder geval. Hij ging alleen op de keeper af. En... Uh, liet de bal net langs de verkeerde kant van de paal uh, rollen. Nu een fluitconcert, omdat het wel heel erg lang duurt... voordat de hoekschop voor RKC Waalwijk, die er is voor Imat Naja, genomen wordt. Maar daar komt hij dan voor het doel. Maar makkelijke vangbal voor Brian van der Bussen. Maar het was een uitstekende counter van RKC Waalwijk... Uh, leverde dus een enorme kans. Jurassic, jongen, jongen, jongen, jongen. Het is bijna een schande zoals hij daar op dat uh, veld loopt. Krijgt de bal toegegooid en laat hem zomaar langs uh, zich gaan. En Jozefson kon de bal uh, overnemen. Jurassic nu weer in balbezit. Schiet de bal een beetje wild naar voren. En dan uh, brengt hij daarmee van La Parra in problemen. En dus is balbezit weer voor RKC Waalwijk. Dat gewoon sterker is dan Herenveen. Het publiek is er niet blij mee. Ik kan me voorstellen, wat Herenveen. Uh, nou, ik wil niet praten van een wanvertoning. Maar erg best is het niet tegen de ploeg die maar 4,9 aan uh, uh, begroting heeft. RKC Waalwijk maar wel met 1-0 voor staat tegen Heerenveen. Is de tweede helft in Zwolle wat beter, Ragnar? Nou, er is wel druk van de thuisploegen. Er zit een idee achter, zo lijkt het. 10 minuten gespeeld in die tweede helft. Stand nog altijd zonder goals gelijk 0-0 dus. En Joey van der Berg, veel overtredingen nodig. Nu een goede lange bal weer richting Afdiets. Dat recept hebben we al een aantal keren gezien. Afdiets trekt naar binnen, zoekt naar de linker. En dan gaat hij maar net langs de paal. Ter Rauwelaar staat aan de grond genageld. En tot zijn grote opluchting ziet de nakkeeper dat hij inzet van de huurling van Werder Bremen, Afdiets. Dat hij naast hobbelt. Zo blijft het nog altijd 0-0. Is die bal wel aangeraakt? Gaan we zo meteen wachten op een corner? De thuisploeg probeert druk te zetten. Maar doelpunten zijn nog altijd schaars, duur. Geef er een term aan. Het is gelijk. 55 minuten op de klok. Bas Tichelen zag er één. Ja, Bas Tichelen zag er bij deze wedstrijd een half jaar geleden twee. Toen werd Ajax kampioen. Toen scoorde Siem de Jong twee keer. Merkwaardig is als je dat elftal ziet en wat er eigenlijk in zo'n korte tijd veranderd is. Met uh, mensen die weg zijn van de wiel voor Tongen, Jansen, Anita, Aissati. Die stonden allemaal in de basis in die wedstrijd. Dan zijn er ook nog wat ziek of geblesseerd. Zodat het elftal er nog merkwaardiger uitziet voor Ajax. En dat er van het duel uh, van toen, is echt nog maar een half jaar geleden, nog maar drie in het veld staan nu. Die toen ook bij die kampioenswedstrijd waren. Dat is eigenlijk gek als je dat realiseert. Blind Eriks en Sim de Jong, dat zijn de enigen. Eriks is nu met de bal weg aan de rechterkant van het veld. 50 minuten gespeeld. 1-0 voor Ajax. Een combinatie is er en hooghouder zelfs van Ricardo van Rijn. Schitterende actie. Dan levert het wat op. Dan moet er als de bal naar de zijkant gaat, de voorzet van Eriksen komen. Er staan er wel koppers klaar om te wachten. Maar die horen die tune niet, die u wel hoort. En die hebben dus geen idee dat het allemaal wat sneller moet. En dan gaat de bal terug naar de ja, Ja, Dat doen we het straks wel. Nou. Er is één wedstrijd afgelopen. ADO-PSV met 1-6. Tot zo naar het NOS langs de lijn. Op één.